Right nou, lekker rammen, DJ Fresh. Hard right now op je maandagochtend. Het is tien over half acht geweest. Hoogste tijd voor... Slamm phone fuck. Het moment waar je over mee moet kunnen praten elke dag. Rond tien over half acht. Slamm phone fuck. Bekende Nederlanders, onbekende Nederlanders. Ze gaan allemaal de zeik in. Vanochtend... Een misverstandje in de foto. Ja. Onze Haagse vriend Jochem Versteeg... Je ziet namelijk een advertentie staan op Marktplaats in de krant waar hij dat dan ook gezien heeft voor Chinese massage. Je zou kunnen lezen: Chinese massage? Je zou kunnen lezen: Chinees en massage. En laat dat nou een verschrikkelijk misverstand opleveren in de Foonvak, Chinees en massage. Hallo. Uh, goedemorgen. Spreek ik met Juno you know Medical Center. Ja. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen met Jochem Versteeg. Mijn vraag was, ik uh, ben namelijk, ik heb enorm uh, last van mijn rug, een beetje chronisch, en uh, ik, mm -hmm. zoek, ik zoek eigenlijk een goede vaste massage uh, ja? salon die dat. Oh, u hebt uh, last van uw rug. Ja. Dus so, misschien ik laat de dokter Leeuw of andere goede massageservicewijs doen. Hoe laat wilt u? Uh, nou mijn vraag ik had nog wel namelijk een vraag over want kan je ook dan zelf kiezen uh, wat voor Chinese je erbij wil? Tuurlijk, maar hier u heeft de heel zeer, rugpijn. Ja, rugpijn ja, erbij. Ja, rugpijn, ja. Ja, heb ik nog wel even een hele korte vraag ja. misschien ook. Uh, misschien dat hij dat ook weet, want uh, ik haal dus, daarom dacht, vond ik het zo'n leuke combinatie, Chinese massage. Ik ben namelijk zelf nogal van de Babi Pangang. Uh -huh. Dus dat je dan, omdat er staat Chinees en massage, ik denk, dan kan je dus en massage en tegelijkertijd lekker Chinees eten. Uh -uh. <lacht> dus, maar ik, ik weet, is er dan Babi Pangang, of is er een heel buffet, kan je ook mihun kiezen, of een Lumpia, of Kulo snapt u? Nee, dat is oké, okay. voor ons dus is het gewoon massage. Dus uh, geen ander uh, probleem, zo. <laughs> nee, dus er is gewoon een volledig Chinees kalt en warm buffet eigenlijk, waar je dan uit kunt kiezen, dan ga je liggen, bordje op schoot, en dan word je gemasseerd. Als, ik begrijp als je begrijpt wat ik bedoel. Als je wil, je mag zelf iets mee meenemen eten. Moet kak. ik het zelf meenemen? Oh. Nee, hier, wij, wij gewoon massage wij, zijn, wij verkopen kruiden. Kruiden? En ook ja, ik hou ook wel van een beetje kruiden. Het mag gewoon een beetje pittig zijn, dan gaat het niet om. Dat het gewoon een beetje pittige Barbie-pangangang is. Dat Ken ook. Nee, hier is niet restaurant. Dit is gewoon... Uh, deze ...behandeling. Behandeling, snap je. U ja, wil een afspraak dus maken? Of? Met, ja, met uh, morgen om tien uur. En dan uh, kruiden erbij. Dat vind ik allemaal prima, wat u zei. Of die kruiden. Doe dan maar uh, een beetje pittige Barbie ketchup met kruiden. De, als uh, eten dan, de Chinees. En dan de massage ja, om tien uur. Ik kan en ken ik dan de voor eten dan, of de na? of Kan dat tegelijk? U wilt drinken, u wil dat, dat. mag niet van geval. Ja, dat zeg ik. Kijk, Barbie uit. Ketchup. Dus ja. Barbie. B-A-B-I. Ketchup. Met kruiden, wat u zei. Moet u zelf maar even kijken wat u in uw winkeltje hebt staan in kruiden. En dan om tien uur de massage. Met voor de rug, hè. Au, au. Ja, dat doet hoe pijn. Hoe lang wilt u? Hoe lang? Nou ja, ik eet redelijk snel, 10 minuutjes denk ik, heb ik het opgegeten en dan uh, kunt u daarna gewoon met de massage aan de gang. uur 40 euro. 40 euro. Ja. En dat is dan inclusief het buffet? Ik weet niet wat het betekent, inclusief wat, maar Inclusief eten, eten, inclusief, inclusief de ketchup met de kraden. Dat is nee, 40 euro is voor een uur. Eten, geen relaties bij ons, ja? Geen ja. relaties? Nee, ik, ik kom alleen, ik neem mijn vriendin laat ik thuis. Ja. Nee, mijn relatie die komt niet mee. Oké. Okay, dat ik is ga... misschien een misverstand. Dat u. Uh, ja. U snapt het niet helemaal, hè? Ja. Oké, okay. ja. dag. Wat. Uh, hallo mevrouw. Ik heb. Hallo. Al, ja, ik heb, heb ik de afspraak nou? Vanmorgen babi ketchup en dan om tien uur massage. Ik zei. Ik zei. Ja. Deze telefoon. Deze is niet restaurant. Of die niet zo te schreeuwen This tegen is mij? is alleen voor massage. Nee, u gaat nou schreeuwen tegen mij. Dat mijn vind ik heel vrouw, vervelend. Gewoon vertel mij. Mevrouw, slang. mevrouw. Ja. Ik zeg gewoon duidelijk. Barbie ketchup met kruiden. Tien uur masseren. Uurtje. Huur, zoals u zegt. Ik heb geen eten voor uur. Slag. Nee, nee ik ik zit u zit te schreeuwen gaan. tegen mij. Ik heb, ik heb al pijn in mijn rug. Ik krijg naar de uur ook nog pijn in mijn hoofd. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Barbie ketchup. Ik krijg helemaal trek van, weet je dat? Het <lacht> <lacht> <lacht> is een, niet van mij. Het is uh, geen restaurant. Chinees en massage in de Slam FM foonvak, zo snel mogelijk op de Slam FM Facebook. Slam FM.